Dat is maar vooruit gaat. Ik wil niet dat er iemand ons hier ziet. Jij moet er geen zorgen maken, hè?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 En uh, misschien dat de beloning achteraf het risico meer dan waard is. Welke beloning achteraf? Da Karin. Waaraan denkt een man als zijn vrouw een dergelijk plezier wil doen? Hm? Ja. Eh, eh, eh. Oh, minuut, papillon. Zo is dat een goede vriend, hè, Jantje. Altijd geweest, maar ook niets meer, hè, zeg. Oké, okay, oké, okay, ah. oké. Okay. Wees maar gerust. Je staat er kinderlijk niet alleen voor. De Spanjaarden en de Amerikanen houden maar in het oog. Amerikanen? Ja, de CIA heeft de IPS-2 uur satelliet toegezegd. Morgen kunnen Sanders en zijn medewerkers de hele operatie via het beeldscherm volgen. Wat het groot machine. Nou, het zijn geen amateurs, zei eh, Karin. Nee. Zeggen waarom willen ze diamanten en geen geld? Omdat je ge geld kunt Traseren. traceren. Ja. Nee, en waarom moet de overhandiging voor de kust van Libië gebeuren? Dat is... Omdat ze daar niet het gevaar lopen om gearresteerd te worden. Oh, ja, ja. Omdat ja. het buiten het bereik van de westerse inlichtingendiensten ligt. Oké, okay, de ETA heeft banden met Libië, dat weet iedereen. Maar, in godsnaam, wat is de link met Serossa? Zee, daar loop ik nu al een hele dag aan te denken. De Link tussen Libië en, en Serossa. Serossa. Maar, maar link, waar er mee bezig zijn? Jan, er moet een link zijn met hier. Zee, en ik heb het gevoel, hè, dat we die al ergens zijn tegengekomen, maar, maar dat we die compleet over het hoofd hebben gezien. Echt? Mm -hmm.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 Dan is dat het bewijs dat Serrassa erbij was toen Luc Maas zelf dood werd geslagen. Als het om dezelfde schoen gaat natuurlijk. Oh, dat zal Vermeulen wel uitvissen. Ja, kom eens hier. Wat? Die volst verdient een bloemetje. Mm, nog eentje, hè? Daar staan de twee. Mm. Voilà. Eerste zat in zijn dossier onderaan het blad. Leesblad. maar. Godver... Ja, dat heb ik ook gezegd omdat ik het zag. Dat er niemand opgevallen is. Dat is natuurlijk geen bewijs, maar dat het louter toeval is, dat maakt er mij niet wijze. Nee, en het verklaart veel. Ah, oh, je weet het. Uh, Goedemiddag, collega uh -oh. allemaal. Pieter, zo goed gezind, jong. Voilà. Joggingschoenen? Van Serossa. Hey, Hank. Hoe dat? Ik kom er mee van vermeulen.